Jelle Visser met het NOS-journaal. Op het Lago Maggiore in Italië zijn vier mensen om het leven gekomen toen hun boot kapseisde. Aan boord vierden Britse toeristen een verjaardagsfeestje. Van de in totaal 25 opvarenden wordt nu nog één persoon vermist. De rest kon naar de kust zwemmen of werd gered door de Italiaanse kustwacht. De boot kapseisde door een wervelwind. Vakbond VVMC voor spoorpersoneel vindt dat er snel wat moet gebeuren... om de veiligheid van personeel en reizigers te garanderen. Dit weekend ging het mis in de trein van Arnhem naar Ede-Wageningen. Daar brak een vechtpartij uit waarbij ook messen werden gebruikt. We zien de laatste tijd helaas veel meer incidenten... waarbij messen en zelfs ook pistolen worden gebruikt. De agressie is enorm aan het toenemen op de trein. De vakbond gaat een brandbrieven aanbieden aan NS-topman Koolmees. De politie heeft een nieuwe foto gepubliceerd van de man die afgelopen vrijdag werd ontvoerd uit het Noord-Hollandse Spanbroek. Hij werd onder dwang in een auto geduwd en meegenomen. De politie maakt zich ernstig zorgen om zijn toestand. Zaterdag werden twee mannen aangehouden wegens betrokkenheid, maar het is niet duidelijk waar de ontvoerde man is gebleven. Verschillende Europese leiders hebben de Turkse president Erdogan gefeliciteerd met zijn overwinning. Premier Rutte zegt dat hij hoopt op een goede samenwerking. En ook EU-commissievoorzitter von der Leyen heeft gereageerd, vertelt correspondent Ardi Stemerding. Die zegt dat ze ernaar uitkijkt uh, om de relatie tussen de EU en Turkije... Uit te bouwen. En dan heb je ook natuurlijk Emmanuel Macron van Frankrijk en die zegt dat Frankrijk en Turkije voor enorme uitdagingen staan zoals terugkeer van vrede in Europa. Ook de Amerikaanse president Biden en de Russische president Poetin hebben Erdogan gefeliciteerd. En dan het weer de dag begint met sluierbewolking, maar later laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt in het noorden op naar 15 graden tot 19 graden in Limburg. Er staat vandaag een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgen veel bewolking met in het noorden kans op wat motregen, in de middag ook wat zon. Het wordt morgen tussen de 14 en 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort. Is Zin in ZFM. ZFM. nu ZFM in de ochtend. You know dancing from the mirror while you're on the phone Checking your reflection and telling your best friend, like, Hete zomer van ZFM. ZFM antwoord 106.9 FM. I wanna my in a bag in the back for you. The future's over you. Around when the fever took, thought I was gone for good. You brought me back. I've been thinking, baby, maybe you're right. We just hit when you said the pain was in time, we're just waiting for a change to follow. We don't always get all that we want. We don't find the pain or something.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 Want ik ben nog steeds wie altijd was Jij bleef maar zoeken, steeds op zoek naar groene gras Maar waarom zag je niet dat je alles had bij, mij, dat, je... Alles had bij mij, dat je Alles had bij mij, dat je Alles had bij mij, dat je Altijd, altijd Alles had bij mij, dat je alles, allebei, bij Nou zeg het eens wat was er niet En die praten met die toon, lief het alsjeblieft Nu niet komen van, schat ik doe toch niks meer. jouw ding is al maandenlang passief agressief. Dus wat wil je nou van me En je weet het ook, je praat al te lang niet echt meer Nu ben ik klaar met proberen Nu heb je aan mij de verkeerde Sorry maar ik kan er niet aan winnen Ik ben liever alleen dan bij je Al kan ik niet ontkennen.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 alles zal so bij mij, dat je altijd, altijd. Alles hard bij mij, dat je. Alles had bij mij, jij was mijn ruiter, jij was mijn kassoureen. We vechten te lang en dat willen we niet inzien. Jij me never verteld, dat I am the one you need. Er is altijd wat en.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 alles so bij mij, dat je. Alles Always so hot, bad man that you Always so hot, bad man that you up, hold All is so hot, bad All is so Zomer is jouw keuze ZFM. Comma da vappa vii chi da vappene. Si tu la parla mezzo americano. Quando si fa sotto luna. Comma da cave di ai luvio. Kapitein, kapitein, wat ben je? Zit op de bar, die is Amerikaan. We gaan naar de bar, de morgen, onder de luna. Kom maar tevreden kijken, hij loopt in. Kom maar tevreden, kapitein, kapitein, Zit luna. Madonna Papa l'Americano.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 Je voelt dat het zonnetje brandt, zorg dat je ontspant, en zo over zijn.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 De vibe is hot, zorg dat je bent op de juiste spot Quieres bailar conmigo? Ven a tomar el sol conmigo Venga, baila conmigo en la playa Als de dag begint <laughs> en je voelt dat het zonnetje brandt Zorg dat je ontspakt, En zo over zijn Volkom naar de stad, zwembad, of richting het straf. Overal in Nederland, Here's die zomerlijn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 in de avond gaan we verder Een feest is bij je ziet Dus alle pappies en alle mamies Bouncen op de beat En in de avond gaan we verder Een feest is bij je ziektes. Dus alle pappies en alle mamies Iedereen geniet Als de dag begint En je voelt dat het zonnetje brandt Zorg dat je ontspant, Kan zo over zijn Hoe kom uit de stad Slembad, overrichting Let's stop over the love and lay here's the soul